8 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Libië wordt massaal feest gevierd na de dood van de verdreven dictator Gaddafi. Volgens de Nationale Overgangsraad werd Gaddafi vanochtend gedood... toen hij met een konvooi probeerde zijn geboortestad Seerte te ontvluchten. De Franse minister van Defensie heeft verklaard... dat het Franse gevechtsvliegtuigen waren die het konvooi tegenhielden. Het is onduidelijk of Gaddafi bij de NAVO-aanval omkwam... of dat opstandelingen hem hebben gedood. Volgens de Nationale Overgangsraad is ook Gaddafi's zoon Mutassim omgekomen. Zijn andere zoon Sef al-Islam zou bij zijn vlucht uit sierte gewond zijn geraakt en in het ziekenhuis liggen. lichaam van kolonel Gaddafi werd meegenomen naar Misrata en zou daar in een moskee zijn gelegd. Minister Kamp noemt het een reële mogelijkheid dat de pensioenuitkeringen op termijn worden verlaagd. Kamp noemt april 2013 als cruciaal moment... Als het dan niet beter gaat op de financiële markten, moeten mensen er rekening mee houden dat ze worden gekort op hun pensioen, al dus kamp. Vandaag werd bekend dat de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn ver onder de dekkingsgraad van 105 zitten. De topmannen van deze fondsen verwijten de Europese leiders dat ze traag zijn met hun besluitvorming over crisismaatregelen. De Baschische afscheidingsbeweging ETA heeft bekendgemaakt definitief haar gewapende strijd te staken beweging wil nu een dialoog over de toekomst van Baskeland. Spanje en Frankrijk hebben altijd gezegd dat van onafhankelijkheid geen sprake kan zijn. De ETA werd in 1959 opgericht, voerde aanvankelijk een vreedzame strijd voor een onafhankelijk Baskeland. Bij de gewapende strijd zijn zeker 800 mensen omgekomen. De ETA kondigde de afgelopen jaren al meerdere keren een bestand af. Een van de verdachten van de moord op vastgoedhandelaar Willem Enstra is weer op vrije voeten. Het is een 31-jarige man uit Alkmaar die maandag werd gearresteerd. Of een tweede Alkmaarder die is aangehouden vastblijft is niet duidelijk. Een 47-jarige Rus zit vast in Polen. De OM ziet hem als de schutter. Dan het weer. Vannacht zo goed als droog. Alleen in de kustprovincies kan een enkel buitje vallen en aan de grond kan het vriezen. Morgen veel zon, droog, dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file en dat is op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, 8 kilometer...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 Goedenavond, welkom bij uur 2 van Langs de Lijn. We zijn er tot 11 uur met Europa League voetbal. Zo direct vanaf 5 over 9. PSV op bezoek bij Hapoel Tel Aviv. Nu de tweede helft van Twente en van AZ. We gaan eerst de Alkmaar, Ronald van der Geer, AZ op jacht. Ja, naar de aanstuitingsteffer zoals het zo mooi heet, hè Ja, dat in eerste instantie. Want dat staat natuurlijk achter met uh, 2-0 tegen Austria Wien. Totaal niet bij de les in uh, de eerste helft. Eigenlijk één grote kans gehad voor uh, Maher. Redding van de Oostenrijkse keeper. Gaat er nu een schot komen van Berendsnee Nee. Hij gaat het spel verplaatsen naar Paulsen aan de linkerkant. Maar twee doelpunten. Waaronder dus een eigen doelpunt van Dirk Marcellus. Paulsen nu met een voorzet vanaf de linkerkant weggekopt. Uit het schafsomgebied door uh, de Oostenrijkers. Maar wel weer over de zijlijn. Nou, net niet. Paulsen houdt hem binnen aan de linkerkant. Gaat proberen naar de te komen. Nee, geeft een directe voorzet. Weer weggekopt door uh, Ortlechner, maar over de zijlijn. Nu wel, dan kan Palsen wel gaan, uh, gaan ingooien. Nee, dat gaat hij overlaten aan uh, Elm. Het stond net op het toilet hier, toen zei iemand ja, ik vond het eigenlijk wel een leuk cliché. AZ zal in de tweede helft uit een ander vaartje moeten tappen. Het is zo'n leuk cliché, dat je bijna nooit meer hoort, maar wel een kern van waarheid heeft. Het stadion is er maar eens achter gekropen als Elm, ter hoogte van het Schafzondgebied aan de linkerkant, heel ver gaat ingooien richting de achterlijn. Daar staat Wernblom. Daar staan ook twee verdedigers van Austri via één van die twee, weer die Oortlegner, gaat de bal over de achterlijn. En komt corner nummer 7. voor AZ er inmiddels aan. Die door uh, Victor Elm vanaf uh, de linkerkant, of Rasmus Elm in dit geval, vanaf de linkerkant getrapt gaat worden. Komt bij de eerste paal, wordt hij uh, weggekopt. Weer in de voeten van Elm aan de linkerkant. Zo is er dus eigenlijk alleen maar balbezit voor AZ in die eerste, uh, tweede helft. Voorzet van Elm wordt weer weggekopt, maar weer opgevangen door AZ. Elm en Mooisander rond de middenlijn nu even combineren. Mooisander brengt de bal dan vanaf de linkerkant helemaal over naar de rechterkant. Kant. Aanname van Roy Berends. Eerst op het dijbeen, dan op de voet. Vervolgens schept hij de bal het strafschopgebied in. Is het Mark naar die de bal wegkopt? Een van de twee centrale verdedigers over de zijlijn. Zo is AZ dus echt aan het kloppen op de deur van Austria Wien. Zonder dat het tot nu toe er doorheen komt. Zonder dus dat er door de Oostenrijkers wordt opengedaan. Elm naar Palsen. Aan de linkerkant, bal aan de voet. Weer op snelheid Palsen, komt nu naar binnen. Nog altijd Palsen, zoekt naar ja, het schot met het rechterbeen. Dat is nou eenmaal het zwakke been van deze Deense linkervleugelverdediger. Die misschien in de winterstop zou kunnen vertrekken naar Aston Villa. Een Engelse club die veel belangstelling voor hem heeft. 0-2, dus nog altijd de stand. Grunwald met een lange bal richting de helft van AZ. Elm wint daar een duel. Palsen gaat vervolgens ook assisteren. beide maken het leven van Gorgon zodanig lastig dat AZ weer bal. ...zit heeft met Maher die drie, vier meter over de middenlijn aan de linkerkant... ...de verkeerde paas geeft richting Benschop. Dan gaat Austria Wien ook weer in de fout. Hij levert de bal in bij Maher. Maar dan is er onderweg ergens een overtreding gemaakt. Wordt er gekeken naar Benschop of wordt er gekeken naar Elm. Nou ja, een van die twee maakt dan ook geval de overtreding. Snelle vrije trap genomen door Austria Wien. En Barda ziet nu de rechterkant opgestuurd. Ter hoogte van het schapsopgebied van AZ. Heeft hij de bal, staat mooi zander de hem. Eens aan de spits van Austria, nu dus even naar de zijkant uitgeweest. Draait, kapt, zoekt. Nou, is hij inmiddels bij de cornervlag uitgekomen. Wordt daarheen geduwd als het ware. En na 50 minuten staat Austria nog altijd in elk maar voor. Tegen AZ. We verlaten het voetbal even voor een toespraak van president Obama. president van de Verenigde Staten. Hij reageert op de dood van Gaddafi. Bessel jong. Luistert mee. Innocent civilians en Libya's wealth was squandered. The enormous potential of the Libyan people was held back. And terror was used as a political weapon. Today we can definitively say... that the Gaddafi regime has come to an end. The last major regime... Het regime van Gaddafi is nu eindelijk... het is afgelopen met hem. En het nieuwe government is consolidating the control over the country. Het nieuwe regime zal zijn controle de bestendigen over het land. One year ago... The notion of a free Libya seemed impossible. But then the Libyan people rose up and demanded their rights. Een Libië, het when Gaddafi and his forces, forces is started going city to city, town to by town, to brutalize men, women, and children, the world refused to stand idly by. Faced with the potential of mass atrocities and a call for help from the Libyan people. De Verenigde Staten and our friends and allies stopped Gaddafi's forces in their tracks. A coalition that included the United States <inaudible> he, he, he, he ingegrepen samen met zijn partners om te voorkomen dus dat verder het Gaddafi regime het volk verder zou mishandelen. The regime. So this is a momentous day in the history of Libya. een belangrijke dag in de geschiedenis van het Libische volk. The Libyan people now have a nu een grote verantwoordelijkheid om een an inclusief, tolerant en democratisch Libië te bouwen, dat the de ultieme rebuke to Gaddafi's dictatorship maar het nieuwe Libische regime heeft nu een hele grote verantwoordelijkheid. Het moet een, uh, het moet een democratische samenleving bouwen waarin iedereen meedoet. Dus alle stammen, bedoelt Obama. De transition naar Libië's eerste vrije en fair elekties. En we vragen onze landen om vrije verkiezingen te voeren, om met de internationale gemeenschap te werken om gevaarlijke materialen te beveiligen en om de mensenrechten van alle Libiërs te respecteren, inclusief degenen die worden vastgehouden. Alle gevaarlijke wapens, uh, wapens van uh, massavernietiging moeten worden, worden ingezameld. De Verenigde Er komen, moeilijke, er komen moeilijke dagen aan Het wordt een lange en moeilijke weg naar democratie voor Libië. U hebt uw revolutie gewonnen. En nu zullen we een partner zijn als je een toekomst that die digniteit, vrijheid en opportunity. Voor de region, today's events prove once nogmaals dat de rule van een Iron Fist inevitably einde komt. in de nu al bewezen dat dictaturen vroeg of laat aan hun einde komen. Dat voor de hele regio. De regio een, een hele belangrijke macht te zijn in het Midden-Oosten. For us here in the United States, we are reminded today of all those Americans that we lost at the hands of Gaddafi's terror. Their families and friends are in our thoughts and in our prayers. We recall their bright smiles, their extraordinary lives, yeah. and their tragic deaths. We know that nothing can close the wound of their loss, but we stand together as one nation by their side. For nearly eight months, veel ja, Amerikanen hebben een extraordinaire service geleverd in de ondersteuning van onze inspanningen om de Libische bevolking te beschermen. En om met een kans om hun eigen bestemming te bepalen. Onze bekwame diplomaten. Wij als Amerikanen hebben een, een belangrijke bijdrage geleverd aan de omwenteling van dit regime. We hebben er veel in geïnvesteerd. Dat, uh, dat geeft ook ook meteen wel weer de controverse aan die nu hier in Amerika heerst over heel Libië. Eigenlijk zijn tegenstanders de Republikeinen. Die, die die zeggen ja Obama heeft eigenlijk de leiding over deze hele operatie. Heeft hij uit handen gegeven aan de aan de aan de Britten en aan de Fransen. En Obama heeft uh, eigenlijk maar op de achterbank gezeten van deze hele operatie. De democraten en ook de vicepresident die zei juist vanochtend, maar kijk eens, het is juist prachtig gegaan. We hebben in een internationale samenwerking, hebben we dit regime omver geholpen, hebben we dit, uh, hebben we dit regime omver gestoten, we hebben 2 miljard geïnvesteerd in deze hele militaire operatie en het heeft geen enkele Amerikaan gekost en nu toch, nu toch is dit regime gevallen. En uh, ja, Obama zegt hij gaat het regime steunen, maar het zal nog zeer moeilijk worden, maar hij zal uh, dit Nieuwe regime, de, de, de, de overgangsraad, zal die aan de norm houden... dat ze een, een, een democratisch bestuur moeten gaan vestigen in Libië. Nou, dat was Obama zo'n beetje. Hij praat nog wel even door. Bessel de Jong vanuit Washington. Dankjewel. je We gaan weer naar het voetbal. Europa League voetbal. AZ-Oost-Jewing, Rolf van der Geer. Nog altijd uh, 2-0 voorsprong voor de Oostenrijkers na 56 minuten. Het moet wel worden gezegd dat AZ net even dichtbij een goal was. Ook al een eigen goal van Austria. Wien? Het was uh, Mark Reiter die een uh, voorzet van Gudmondsson niet helemaal goed begreep. Die bal aanraakte en vervolgens voorlangs zijn eigen goal schoot. Nu een uitbraak van Austria met Barazit. De eenzame spits. Ja, hij slaalomt wel langs een aantal verdedigers van AZ. Maar uiteindelijk loopt hij zich vast. Kijkt hoopvol naar de scheidsrechter. van... Hey, was het niet weer die mooie zander die een overtreding op mij maakte? Maar dit wordt uh, weggewonnen. Boven door die Roemeense arbiter. En AZ heeft dus gewoon balbezit via Elm op eigen helft. Verplaatst naar de linkerkant. Daar Gudmundsson, wel een aardige aanname. Halverwege de helft van Austria gaat nu richting het strafstopgebied. Geeft weer een voorzet. Bal blijft wat hangen. Wernbloem kan dan koppen. Achterwaarts, rechterkant, strafstopgebied is Roy Berends. Daar met twee man in zijn buurt. Berends, die zit hem flink op de huid. Het zou naar Marcellus kunnen. Die staat wat achter hem. Ja, Marcellus kan nu vanaf de rechterkant de voorzet gaan geven. Doet hij ook. Wermbloom wil koppen. Koppen mislukt omdat uh, die centrale hem dat onmogelijk maken. Dan komt die bal uiteindelijk nog wel in de buurt van Benschop. Nou ja, die kan eigenlijk niet meer doen dan de bal toucheren. Speelt een buitengewoon ongelukkige wedstrijd. En je kunt je afvragen hoe lang Verbeek nog wacht... om toch Elty uh, door binnen de lijnen te brengen. De man die al twee doelpunten te in dit uh, Europese toernooi. Om die dan toch maar een herkansing te geven... in de punt van de aanval van uh, de Alkmaarse ploeg. Overigens als we even naar de statistieken kijken... zou AZ weinig te duchten hebben van uh, Alcea Wien in de tweede helft. want de ploeg maakte voordat het hier in Alkmaar uh, aan de bak ging drie doelpunten punten in Europa en deed eigenlijk dat allemaal voor rust. Dus na rust is er nog nooit gescoord door Austria Wien. En het lijkt er nu toch ook op dat AZ de bovenliggende partij is... ...in de tweede helft en dat het in elk geval een wat ander spel laat zien... ...niet minder slordig overigens, want in de passing gaat er nog wel het nodige fout in het elftal van Gert-Jan Verbeek. Dat nu moet toezien hoe er en ook veel balbezit is voor Joen, de middenvelder van Austria-Wien in de buurt van de cornervlag van AZ. Loopt de bal uiteindelijk over de zijlijn, die 28-jarige Tsjech, Dan mag AZ gaan ingooien, vlak bij de eigen cornervlag aan de linkerkant. Het uitverdedigen van Clavan is weer zo ongelukkig dat Maher niet in balbezit komt. Maar Austria-Wien de bal uiteindelijk via Linka heel even heeft. Dan verovert AZ hem via Wernbloem, maar levert hem weer in bij diezelfde Linka. En dan... Marcellus met, ja, een balletje ertussen. Maar ook hij, halverwege de helft van AZ, verliest de bal weer aan een speler van uh, Austria-Wien. In dit geval was het uh, de middenvelder Gorgon, doepen te maken ook. De tweede maakte hij voor Austria-Wien, die even aan de linkerkant terecht was gekomen. Uiteindelijk wordt de bal nog wel bij hem ontfutseld, maar wel over de zijlijn gespeeld door Dirk Marcellus. Ingooi dus weer voor uh, Austria-Wien aan die uh, linkerkant. Nou, dat wordt wat ongelukkig uitgevoerd, want via uh, Alexander Gorgon gaat de bal over de zijlijn en nu mag Marcellus Gaan ingooien. Maar goed, de tijd tikt wel door. We gaan richting het duur. En nogal, dat kunnen we nauwelijks noemen, zwaardige momenten van AZ voor de geest te halen in deze tweede helft. En dat zal terecht echt moeten, wil AZ nog iets maken van dit duel tegen Austria-Wien, waarin het dus op een 2-0 achterstand staat. Twente nog altijd 2-0 voor na een uur spelen tegen Odense BK en Odense Amper in de buurt van keeper Michailov. Een uitstekend geconcentreerd spelend FC Twente. Misschien dat we wel Chadli in deze wedstrijd in, het, in de eindfase terug gaan zien. De bellet die zo lang geblesseerd is en uh, ook een uh, aardig steentje kan bijdragen. Maar nu eerst nog even oppassen geblazen als K3... Uh, uh, beter kan zingen dan de bal voorgeeft. Want zijn voorzet gaat uh, via de verdediging van Twente eruit. En dan meteen in de omschakeling is uh, Twente weg met Bayrami. Maar Bayrami kan de bal net niet bij Luc de Jong krijgen. Dat is jammer. Anders had dat een hele aardige... Uh, kans kunnen opleveren is het nu weer balbezit voor Hans-Hendrik Andreassen. Andreassen heeft de bal gepaast naar Seurensen. Seurensen balletje naar buiten naar een van die tropische verrassingen. Dit is Mandi. De heren, uh, de, de tropische voetballers die uh, uh, denk ik meer geld ophalen dan dat ze hun best doen. Want ze laten niet al te veel zien. Djemba Djemba heeft een keer op doel geschoten, maar daar was alles mee gezegd. En als je het over de duvel hebt, Chadli Nasser Chadli staat klaar om in te vallen bij FC. FZ... En dat is leuk dat de Belg na zo'n lange blessureperiode eindelijk weer kan spelen voor FC Twente. En Twente kan hem natuurlijk goed gebruiken na het vertrek van Ruiz. Balbezit voor Dwight Tindalli. Tindalli speelt de bal naar voren. Uh, vindt daar uh, Luc de Jong. Luc de Jong even naar Brama. Die een uitstekende wedstrijd speelt. Niet alleen omdat hij een mooi doelpunt scoorde. Maar heer en meester is op het uh, middenveld. Dus het is het de jong die de bal bijna kwijtraakt. Maar hem toch nog bij Tindalli krijgt. Tindalli met een gele kaart spelend. Uh, op het eind van de eerste helft gekregen. Speelt de bal naar Brama. Brama de opening naar Rosales. En zo blijft Twente goed voelen. Want uh, Rosales speelt hem op Bayrami. Bayrami schiet van heel ver. Dat is wat overmoedig. Want de bal gaat hoog over het doel van keeper Mats Toppel. Die in het doel staat sinds de 2-0 nederlaag tegen uh, Fulham. En uh, nu zien we de wissel. Uh, Wessels is trouwens uh, de eerste keeper. Was de eerste keeper. Nu staat Toppel in het doel bij Odense. De wissel is daar. Janko gaat eraf. En Chadli komt erbij. Mooi moment voor de Belg van FC Twente. 2-0 voor. En ook nog Chadli die terug is. Na nou, 61 minuten staat er nog altijd een 0 achter AZ. En een 2 achter Austria-Wien. Na iets meer dan een uur spelen in Alkmaar Bij de ontmoeting tussen deze twee. In de derde ronde dus van de Europa League. gert van Verbeek gaf net het sein aan Josie Elty door. Nou ga maar lopen. Dat heb je al lang genoeg gedaan. We gaan nog maar heel eventjes wat sprintjes trekken. En dan heb ik je zo hartstikke nodig in deze wedstrijd. En gaat hij ongetwijfeld Benschop vervangen in de punt van de aanval bij AZ. Dat wel weer balbezit heeft met Klavan. Centrale verdediger dus. Die met ferme passen in de buurt komt van het grasopgebied van Wien Over de linkerkant. Vervolgens het ook niet meer weet. Ja, dan maar weer wegdraait. Naar de rechterkant komt. En Paas naar Berends. Dat is wel aardig. Berends ziet dat Marcellus buitenom komt. Rand, gebied. Daar komt de voorzet. Weggekopt uit de doel. Mond weer op de borst van Marcellus. Die hem dat terugspeelt naar Roy Berends, net iets weg van de rechterpunt van het strafschopgebied weer. Een voorzet van Marcellus, lang onderweg. Wermblom is daar terugleggen, Maher. Maar het is een schotje van de kleine Marokkaan... die uiteindelijk naast de goal gaat van Austria-Wien. Ik zeg Marokkaan, maar het is natuurlijk een Marokkaanse Nederlander. Maar het is opvallend dat Erik Geerts hier vanavond op de tribune zit... en heerlijk aan een kopje koffie zat in de rust en op de vraag... wat kom je eigenlijk doen? antwoorden dat hij de heren Paraziet en Maher... ondanks dat ze spelen voor Jong Oranje, toch gewoon in de gaten houdt. En wil weten wat voor vlees hij in de kuip heeft... op het moment dat ze kiezen voor het nationale elftal van Marokko. Hij kijkt dus toe deze wedstrijd. Dat doen er nog 17.000. En de meesten daarvan hebben na rust wel uh, laten horen dat ze achter AZ staan. Maar zijn toch inmiddels ook weer gaan zitten. Toch teleurgesteld over het optreden van het elftal van uh, Gert-Jan Verbeek. Ook in het tweede bedrijf van deze wedstrijd. Ondanks dat er veel balbezit is voor uh, de thuisploeg. Maar er wordt eigenlijk nauwelijks een echte kans gecreëerd. Nee, sterker nog, AZ dat zo frivol en creatief speelde... komt eigenlijk niet verder... Dan de buitenkant zoeken, hoge voorzetten. En dat is koren op de molen van de centrale verdedigers van Austria Wien. Aanval via de rechterkant. Nou, Er komt weer zo'n voorzet van Marcellus. Daar komt de keeper. Daar is ook Guitmans om. Maar uiteindelijk heeft die keeper Grunwald hem te pakken en kan die hem weer in het spel gaan brengen. Wat er ook trouwens met enige regelmaat gebeurt bij dat soort voorzetten... is dat Wermblom in plaats van de bal een man opzoekt en een speler van Austria blesseert. Dat is al een paar keer gebeurd. Nu een aardige paas van Berends in de as van het veld. Steekballetje op Maher. Net op het laatste moment doorzien door Mader, een van de middenvelders van Austria, Wien, in zijn eigen strafschopgebied assistentie moet. Komen Uiteindelijk wordt er wel een bal naar voren gespeeld naar Alexander Gorgon. Maar in de middencirkel wordt hij weer afgetroefd door Palsen. Weer AZ met Berends even uitgeweken naar de linkerkant. Gaat richting de achterlijn. Nog een beweging en nog eentje. Houdt nog wel balbezit. Speelt dan naar Palsen. Linker punt van het strafstopgebied. Zijn voorzet is laag. Uiteindelijk her met een omhaal. Maar die gaat naast de goal van Oostenrijk Maar en die houdt Tjatli, wat een droom. Maanden eruit geweest. Het schot van Ver wordt niet goed gekiept door keeper Mats Toppel. En Twente leidt met 3-0. Doelpuntenmaker Nasser Tjatli. En wat is dat leuk als je zoveel ellende hebt gehad de afgelopen maanden. Je kon niet voetballen, je wilde zo graag. En je zat je te verbijten op de tribune. Want je zag je ploegenoten spelen. En je zag je ploegenoten mooie wedstrijden spelen. Onder andere tegen Fulham en Wiesla Krakau. Maar de actie is uitstekend. Weer is het Brama die van ver schiet. De keeper kan de bal niet onder controle krijgen. En dan is het de inlopende Nasser Chadli die voor 3-0 zorgt voor FC Twente. Een prachtige avond voor de Tuckers die het weer zo goed doen in deze wedstrijd. Net als vorige keer een aantal weken geleden tegen Wiesla Krakau is het nu Odense dat aan de zegenkar wordt ge gehangen met 3-0. Na 65 minuten spelen zag Willem Jans al warm lopen om ook in het veld te gaan komen. En Henrik Klausen op zijn 3 al jeugdtrainer bij Odense ziet dat zijn ploeg met 3-0 achterstaat tegen een oppermachtig FC Twente. In Azet, of in Altmaar, beter gezegd, na 65 minuten nog altijd een 2-0 voor voorsprong. Voor Austria-Wien, actie nu aan de linkerkant op de achterlijn. Hij blijft wel knap in balbezit. Hij is even uitgeweken naar die linkerkant. Ja, met uh, Gutemodson nu aan de rechterkant. Hij heeft daar assistentie. En dan bedoel ik natuurlijk Berends van de Palsen. Die wordt uh, teruggedrongen. En dan Elm, de man die het spel dan moet verdelen vanuit de as van het veld. Vlak voor de middellijn naar Marcellus. Die draait ook even om zijn as. Om de vrijheid te zoeken. En geeft vervolgens een breedtebal op Klavan. Nou ja, die heeft wel wat ruimte. Want uh, er staat een paarse muur rond de 16 meter van uh, Austria-Wien. Paasje naar Maher krijgt Klavan hem weer terug. Dan naar Elm. Elm, 25 meter. Schot wordt uh, geblokt door uh, de defensie van uh, Austria-Wien. Opgevangen weer door Klavan en bezorgd bij Palsen weer aan die linkerkant. Maar Palsen, ja, die wil drie, vier bewegingen tegelijk doen. En zijn tegenstander, Alexander Gorgon, die hem daar heeft opgevangen... ...die trapt daar uiteindelijk niet in. En dan kan Austria Wien even wegwerken, maar niet voor lang. Want daar is Elm weer, halverwege de helft van de Oostenrijkers in de as. Vangt hij de bal op, geeft naar de rechterkant, Marcellus. En daar is Gudmondson. Nou, laat het maar eens vanaf die kant zien. Voorzet. Lang onderweg. Komt terecht in het strafschopgebied. Wordt daar weggekopt door Florian Klein. Rechtsachter in de voeten van Berends. Berends en Paulsen combineer het aan de linkerkant. Maar het is allemaal zo voorspelbaar wat AZ doet. En langzaam maar zeker, ja, dat kan ook na 65 minuten. Hebben de Oostenrijkers zich daar wel op ingesteld. En eigenlijk komt er dus heel weinig uit bij de Alkmaarse ploeg. Ondanks het vele balbezit. Eruit komen doet nu wel Austria via Junusovic. Komt vanaf de linkerkant naar binnen. Staat drie meter voor het strafschopgebied. Besluit de verplaatst naar de rechterkant. Dat is dan weer doorzien door Klavan. der dan kan hij aanzetten. Misschien die nu even uit. Maar echt van counter is geen sprake. Want er zijn gewoon keurig vijf, zes man van Austria achter de bal gebleven. Dus echt veel ruimte voor een snelle counter is er niet. Marcellus heeft de bal. En vertraagt eigenlijk alles. Omdat hij geen enkele uitweg ziet. Terwijl het naar de rechterkant had gekund. Naar Kutmondson. Nu een schot van Klavan. Van een meter of 35. Ja, als je er niet doorheen komt. Dan zou je het toch een keer op deze manier moeten proberen. De bal gaat overigens wel hoog over de goal van Pascal Grunwald. Die nog maar eens naar de strijdrechter. Of die de vierde of vijfde man. die achter zijn goal staat. en uh, die zegt: ...je moet een beetje opschieten. Nou, dat ga ik nu doen. Want hij gaat nu de doeltrap nemen. Alles van Austria gaat zo'n beetje richting de middenlijn. Komt hier lange bal. Elm wordt geklopt in de lucht. Maar de afvallende bal is voor Moisander. Halverwege de helft van AZ... in de as van het veld. Marcellus, Klavan en Elm. Maar nog altijd op Alkmaarse helft. Elm verplaatst naar Guidemontzon. Moet eens aannemen en langs zijn man komen. durft hij niet aan. Dat aannemen is wel gebeurd. Maar terugspelen weer naar Marcellus. Het middenlijn. Lijn staat Moisander en in de as van het veld halverwege de helft van AZ staat Klavan. Ja, die krijgt de nodige ruimte. Moisander en Klavan zijn nou niet direct de beste opbouwers deze avond gebleken in de wedstrijd tegen Austria. Marcellus, ja, daar komt er ook niet heel veel van af als hij nog op eigen helft moet starten. Misschien wat gevaarlijker als hij in de diepte wordt gestuurd. Elm dan, ja, dat duurt lang voordat hij tot een voorzet komt. Dat hebben de mannen van Austria-Wien wel doorzien. En veroveren de bal nu op eigen helft. Proberen er dan snel in een combinatie uit te komen. Doorzien door Elm, dan kan AZ weer naar voren. Ben Benschop gevonden. Benschop Berends, linkerkant straks op gebied. Berends, Redding Grunwald, dan nog Gutmondson. Legt terug op Benschop. Maar daar, daar kan Benschop niets aan doen, want die komt niet meer aan de bal. Omdat die voorzet van Gutmondson uh, veel en veel te zacht is. En kan uiteindelijk door oortleg naar die centrale verdediger. uit eigen Schapsen, worden weggewerkt. Er gaat een uh, wissel komen bij AZ. Het bordje met uh, nummer 40 gaat omhoog. En dat is dus niet Josielti door. Die moet nog even blijven lopen. Maar we krijgen gewoon een debutant in het eerste elftal van uh, AZ. Fernando Lewis komt namelijk in de ploeg. Dat is een jongen uit uh, jong AZ. 19 jaar, deed het goed tegen ado Den Haag met de belofte. En hij vervangt Roy Berends, die dadelijk de pest in heeft dat hij is gewisseld. Of misschien wel geblesseerd is. Nou, een van die twee dingen. Maar Berends gaat direct naar de kleedkamer. En die jonge Lewis gaat dus nu aan de buitenkant spelen bij AZ. Kijken of hij een droomdebuut kan hebben. Voorlopig moet hij toezien hoe er een counter wordt uitgevoerd. June namens Wien op de rand van het strafschopgebied gevonden. En daar waar Barrazi Jun een keer over het hoofd zag, ziet Jun nu Barrazi over het hoofd. Hij schiet wel vanaf de rand van het strafschopgebied in een counter over drie, vier schijven als AZ-balverlies heeft geleden. Maar uiteindelijk schiet hij tegen een AZ-speler aan. In dit geval dacht ik dat het klaar van was. Bal gaat dan ook geval over de achterlijn. En dus een corner aanstaande voor Austria-Wien vanaf de rechterkant, die genomen gaat worden door Florian Mader. Een van de twee controlerende middenvelders. Een Oostenrijker die die 24 jaar oud is en uit de eigen jeugd komt. Komt die bal vanaf de linkerkant. Bij de eerste bal. Barraziet kan koppen. Bal blijft hangen. Wordt weggewerkt door Klavan. Dan opgevangen door Jezunovic. En ingeschoten door Joen. En het is buitenspel. Dus dit feest voor Austria-Wien gaat niet door. Maar de goal was er dus wel. En zo zie je dus dat als Austria-Wien helemaal in de buurt is. Het een stuk gevaarlijker is bij de vijandelijke goal dan AZ. Doe. het gaat niet door. Blijft 4-2-0. En die houdt Odense scoort. Een mooie goal van Gibi Fal. Hij is net in het veld gekomen. De man uit Senegal. Mooie voorzet vanaf de linkerkant voor Odense. En even onoplettendheid achterin. Want Gibi Fal kan boven... Peter Wissgerhoff uitkomen na de voorzet van Chris Seurensen, de aanvoerder. En zo komt Odense terug naar 1-3. Val maakt een mooi doelpunt, kan niet anders zeggen. Hij scoort de 1-3 bij Odense FC Twente. En FC Twente moet er eventjes op gaan letten dat de concentratie blijft als balbezit is achterin voor Rosales. Die schiet de bal hard naar voren, maar vindt daarbij helemaal niemand. Alleen de verdediging van Odense. En Odense lijkt een beetje moed te putten uit die man. Die de bal heeft. Mandi met Bayrami. Schudt Bayrami af. Maar komt dan op Rosales af. En Rosales gebruikt de linker elleboog om Mandi tegen te houden. En dat wordt gezien door scheidsrechter Borbalan, de Spanjaard. En dus een vrije trap voor Odense BK. Odense dat nog een keer gaat wisselen. Overigens Leroy Ferre is zojuist in het veld gekomen. Voor Danny Landzaat. En uh, ver moet dus uh, de, uh, het middenveld uh, verder bewaken samen met uh, grote vriend Brama. De vrije trap is genomen. Gaat uh, richting diezelfde doelpunten maken. Maar komt niet in balbezit. En dan het schot uit de tweede lijn. Is helemaal niet zo slecht van Christiansen, Maar uh, gaat over het doel van Michailov. En zo blijft het. 1-3. Het ene doelpuntje is toch gescoord voor Odense. De nul is weg. Maar de voorsprong is er nog steeds voor FC Twente. In de opwinding in het stadion van AZ, na 71 minuten, heeft dat, uh, of heeft dat niks te maken met de stand. Want het is nog altijd 2-0 voor Austria-Wien. Bijna dus 3-0 door uh, die goal van Joen. Maar die werd afgekeurd vanwege terecht overigens buitenspel. Na dat paasje uh, binnendoor van uh, Jozunovic. Maar dat was net wel een enorme kans voor uh, AZ. Die uh, begon die actie, die kans eigenlijk ingeleid door een uh, paas van Palsen. Vanaf de linkerkant kwam eigenlijk in het schatsoepgebied terecht. Daar waar twee Zweden blijkbaar hun scherpte bewaren voor wedstrijden in de nationale helft tegen Nederland. Want eerst was er Elm die de bal wilde koppen maar dat niet deed. En toen stond Wernbloem echt drie meter voor de lijn. Maar schoot de bal toch nog over de goal van Austria Wien. Totaal vrij. Elm en uh, Wernbloom. Maar de twee Zweden weten dus uh, er niets van te maken. Van die uh, goede voorzet van uh, linksachter Palsen. AZ blijft het wel proberen. Maar ja, uh, je moet toch eens een keertje een doelpunt maken. Wil je het gevoel krijgen dat je terug kan komen in deze wedstrijd. En uiteindelijk minimaal nog een puntje kan overhouden aan deze wedstrijd. Want nu zie je toch dat AZ langzaam maar zeker wat meer naar voren sluipt. En achterin wat uh, ruimte weggeeft. En dat is koren op de molen voor het afwachtend spelende Austria Wien. Met uh, Balazit die toch wel wat... Snelheid heeft voorin als speerpunt. AZ probeert nu Benschop te vinden in de as van het veld. Dat lukt niet. Bal wordt door Austria richting de AZ-helft getrapt. Daar waar die wil worden opgevangen door Klavan. Linkerkant, paas naar de rechterkant. Daar is die, Lewis. Lewis durft de actie nog niet aan. Speelt terug naar Marcelo. Deze Fernando Lewis net dus ingevallen op 19-jarige leeftijd zijn makend En hij door komt er trouwens zo meteen ook in bij AZ. Dat nu het bal heeft via Palsen aan de linkerkant. Weer een voorzet. Eerste paal, daar is Benschop. Maar de bal gaat over de achterkant. Dan is er ook gevlacht voor buitenspel, denk ik, van uh, Benschop. Dus had het feest sowieso niet doorgegaan en gaat er nu gewisseld worden. Dan gaat de kleine Maher eruit, blijft Benschop dus staan. En komt uh, Stormram, Josie Eltidoor de Amerikaan er toch in. Man die veel meer moet brengen volgens Gertjan jan Verbeek. En afgelopen week was hij niet tevreden over zijn spel tegen Ajax. Maar hij is ook niet helemaal tevreden over de instelling van de Amerikaan op de training en uh, buiten het veld. Hij was er bijvoorbeeld een keer niet op tijd voor de training deze week. Hij staat niet nu in de punt van de aanval. Want men gaat nu met Benschop spelen voorin en met Tidor En daarachter dan de Zweden, Wernbloom en Elm. En aan de buitenkanten zullen dan Lewis en Gudmundsson het spel nog enigszins breed moeten houden. Eerst eerste wat Tidor moet doen is opnieuw zijn schoen aantrekken. Want dan gaat een Oostenrijker op de achterkant van zijn schoen staan als hij de lucht in wil. betekent wel dat hij bij deze aanval, die AZ nu opzet, op, uh, niet van de partij kan zijn. Lewis aan de rechterkant. Balletje voor zijn linkerbeen. Nee, durft de actie weer niet aan. Speelt terug naar Marcellus. Die naar de as van het veld. Mooi zander Mooi, Sander. Het is daar druk, je moet snel handelen. En dat is mooi zander niet gegeven deze avond. Dan moet Elma uiteindelijk ten koste van een overtreding... weer het balbezit herstellen voor uh, AZ. Maar ja, hij maakt die overtreding en die wordt ook gezien door uh, de scheidsrechter. Dus drie, vier meter voor uh, de middenlijn op uh, de Oostenrijkse helft... mag Austria nu een uh, vrije trap gaan nemen. Hij maakte die overtreding trouwens op uh, Joen. Een van de middenvelders dus van uh, Austria Wien. De nummer twee overigens van uh, de Oostenrijkse uh, competitie. En de nummer drie in uh, de stand tot nu toe in deze pool... daar waar AZ de koploper was... Maar goed, we gaan straks de balans wel even opmaken. Nog een kwartiertje in Alkmaar. En AZ vecht wel, maar zonder overtuiging. Staat met 2-0 achter. Radio 1. Het NOS-journaal. In Libië wordt feest gevierd na de dood van de verdreven dictator Gaddafi. Hij werd volgens de Nationale Overgangsraad vanochtend gedood. toen hij met een konvooi probeerde zijn geboortestad Sirte te ontvluchten. De raad zegt dat ook Gaddafi's zoon Mutassim is omgekomen. Zo'n Sefa al-Islam zou gewond in het ziekenhuis liggen. President Obama heeft in reactie op de dood van kolonel Gaddafi gezegd dat de lange, moeilijke weg naar democratie in Libië nu kan beginnen. In de toespraak riep hij Libiërs ook op om de wapens neer te leggen en de mensenrechten te respecteren. De Britse premier Cameron, de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel hopen ook dat de Libiërs een democratische staat kunnen starten.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 uit bij Odense. Ja, dat mag je zeker zeggen. We zien de derde en laatste wissel bij FC Twente. Willem Jansen, al een tijdje warm gelopen, komt erin. En hij uh, vervangt Ola John, die weer een uitstekende wedstrijd speelde. 3-1 de voorsprong voor FC Twente. Doelpunt uh, gemaakt dus voor Odense door Djibi Fall, man uit Senegal. Dat is wel een aardig verhaal. Hij wordt uh, geleend van Lokomotief Moskou. Maar een jaartje of drie geleden was Ajax zeer geïnteresseerd in hem. En heeft hem uitgebreid gescout, maar uiteindelijk niet genomen. En nu speelt hij dus bij Odense. Probeert aan de bal te komen. Lukt niet, omdat Douglas er goed tussen zit. Maar zijn uitverdediger is onzorgvuldig. En dan kan er overgenomen worden door Odense via Mandy. Mandy tussen twee man gaat hier langs. Hij gaat strafschopgebied binnen. Brengt de bal voor, Michailov redt. En dan is het uitverdedige half van Peter Wisskow. Want de bal wordt opgevangen. Door uh, Val, eerder genoemd. He, speelt de bal mooi door naar, uh, wie is dat, Tode? Reginjusen. Maar Reginjusen uh, verliest de bal onder andere aan Bayrami. Die nu aan de linkerkant speelt en uh, er goed uitkomt. Uh, speelt de bal even naar buiten, naar Luc de Jong. Luc de Jong met de bal de diepte in, maar die bal is te hard. Het is een uh, makkelijke vangbal voor Mats Toppel, de keeper van Odense BK. Nog een minuutje of twaalf te gaan in deze wedstrijd. Plus extra tijd. FC Twente nog altijd op roos hoor. 3-1 voor tegen Odense ploeg die niet op rozen staat is uh, AZ, staat uh, 2-0 achter tegen uh, Austria en Esteban. Moest er echt net uh, reddend optreden toen er weer eens een aanval was van, uh, nou een uitbraak zullen we het eerder noemen, van uh, Austria-Wien. Met Junusovic uh, die alle ruimte kreeg om aan te nemen op de helft van AZ. De bal breed te leggen op Barra Die kon nog eens eventjes uh, naar zijn familie zwaaien op de tribune. En vervolgens schieten. En het is dat Esteban bij de les is. Anders had het 3-0 geweest. Ja, Dan heb je toch het gevoel dat het echt niet meer kan. Nu met twee goals verschil. ja De tijd is kort. Maar het zou eventueel nog kunnen. 2-0 dus voor Austria in de 78ste minuut. Het is ook nog eens gaan regenen. En AZ is nu met de twee stormrammen. Benschop en Elti door voorin. Probeert het nu met voorzetten vanaf de linker en de rechterkant. Maar eigenlijk, ik heb dat woord al eerder. Koren op de molen van de Oostenrijkers. Die de nodige kopkracht hebben achterin. En eigenlijk wel raad weten. Met die hoge ballen richting die twee spitsen. Nu mag er ingegooid worden door AZ. Elm gaat dat logischerwijs doen. Vanaf de linkerkant. De hoogte van het strafhofgebied. Gooit de bal naar Wernbloom. Wernbloom komt er niet aan. Het is verdediger Ortlechner die de bal aanraakt. en mogen zijn eigen achterlijn kopt. En Elm dus nu mag aanleggen. voor een corner vanaf de linkerkant. Zo'n beetje alles en iedereen. Nou ja, niet mooi Sander en Marcellus. Voor de rest staat iedereen in het strafhofgebied van Austria-Wien. Bal komt bij de eerste paal. Dan gaat de keeper eronder door, maar gaat hij wel over de achterlijn. En wie heeft hem dan als laatste geraakt? De scheidsrechter vindt dat het Wernbloem is. Wernbloem vindt dat logischerwijs niet. Die wijst nu een van de spelers van Austria aan als dader, maar krijgt van de scheidsrechter geen gelijk. En dus kan er weer tijd gewonnen worden door de keeper van Austria, Wien. En lijkt het er toch steeds meer op dat AZ een, een zeldzame nederlaag, een Europees niveau in eigen huis gaat leiden. Want dit is de 45ste wedstrijd en 30 overwinningen, 12 gelijke spelen en maar 12 nederlagen, waaronder in 2007 tegen Everton. En daar komt dus nu dan eindelijk waarschijnlijk een, een nederlaag bij. En dat was toch niet helemaal ingecalculeerd. Want AZ heeft het moeilijk in uitwedstrijden. Maar kan thuis toch vrij gemakkelijk altijd de winnende zijn in Europese ontmoetingen. Maar het lijkt erop alsof deze tegenstander van vandaag, Austria-Wien, toch wat onderschat is. Marcellus speelt Louis aan. Lewis lagen voorzet. Goal! Maar wel een goal. Een eigen goal van Austria Wien. Een eigen goal van Austria Wien brengt AZ terug in de wedstrijd. Peter Linka, de Slovaak, glijdt de voorzet van Lewis een eigen goal. En zo is die kleine Lewis, die dus is ingevallen, Fernando Lewis van 19 jaar, toch van belang voor AZ deze avond. Hij gaat goed op die paas van Marcellus, straks op gebied. En dan gaat iedereen van AZ aan de bal voorbij. Maar niet dus deze controleur op het middenveld. En die schiet de bal binnen. En dan is het dus nog een minuut of elf En is er dus nog best ruimte voor AZ om nog een goal te maken. Gutmond zonder inmiddels uit. Vervangen door de man uit Paraguay, Ortiz. Die nu op het middenveld zal gaan spelen. Wat gaat er nog gebeuren in deze wedstrijd? En kan AZ nog minimaal een puntje overhouden aan die ontmoeting met Austria-Wien? Austria met Parasit nu in balbezit op de helft van AZ. Louis niet zijn verdedigende taak. Zet hem de voet. Dwars die Bara ziet en verovert het bal voor AZ. Het kan dus nog. 1-2. Nieuwe tussenstand. Nog 10 minuten. Nieuwe tussenstand bij Rodens FC Twente 1-4. De assist is van Chatli, het doelpunt van Luc de Jong. Uitstekend gedaan. Chatli laat dus meteen zien dat hij helemaal terug is. Want hij scoort en hij geeft een assist. En nu is het uh, gewoon binnen voor FC Twente. En dan komt er ook nog goed nieuws uit Krakau. Want Wiesla Krakau staat met 1-0 voor tegen Fulham. Wiesla nog 0 punt in deze groep K... En dan uh, komen ze op drie punten. Net als Odense, dat blijft op drie punten. Voel hem op vier punten. En FC Twente op zeven punten. Als uh, het zo zou blijven. Nou, dat FC Twente hier drie punten gaat pakken, dat is wel zeker. Willem Jansen speelt het mooie aan, Die in één keer doorgeeft aan Luc de Jong. Luc de Jong scoort de 4-1 voor FC Twente tegen Odense. Negen minuten nog in Altmaar. Eén voor AZ, twee voor Austria Wien. Als Barazit wordt weggestuurd aan de linkerkant. McClavan oversteekt hem de voet dwars zetten... De bal over de zijlijn speelt. En dan mag de Austria gaan ingooien. Ja, en Austria heeft met deze stand op de klok natuurlijk geen enkele haast. Krijgt nu weer een ingooi omdat de bal via Sutner tegen Lewis aankomt over de zijlijn. Gaat nog altijd op de helft van AZ aan de linkerkant bij de Oostenrijkers. En weer een ingooi. Weer is het Lewis die de bal als laatste raakt. raakte. Kan er weer door die linksachter Sutner, die zich dan toch nog op de helft van AZ meldt worden ingegooid. Doet hij richting Juzunovic. Maar via Juzunovic gaat de bal nu over de zijlijn. En dus mag er weer gegooid worden door AZ dat dus terugkomt in deze wedstrijd via dat doelpunt van Peter Linka, de Slowaak. die wat ongelukkig reageert op die goede voorzet van Lewis, lage voorzet... waar iedereen van AZ eigenlijk al dacht, nou, dan gaan we niet meer redden. Het was daar de reddende Engel uit Wenen die zijn voet tegen de bal zette... en zijn eigen doelman verschalkte. Maar nu moet AZ wel opletten, want je kunt wel blijven aanvallen... maar zo heel af en toe komt Austria er wel uit. En nu wordt er opgelet door Benschop, want die loopt baraziet van de bal op de helft van AZ. En inmiddels in de as van het veld is daar mooi zander. Het zal toch een tempo hoger moeten. Het moet wat sneller. Wil je wat maken van deze wedstrijd? Het gaat op zijn 11-30ste. En AZ speelt nu in een tempo waarvan je denkt, ja ze staan misschien met 2-1 voor. Het gaat allemaal te mooi. Ortiz stuurt dan Palsen weg aan de linkerkant. Palsen moet zich doorzetten ten opzichte van een um, directe tegenstander. Dat is uh, in, uh, in dit geval Florian Klein. De rechtsachter. Die maakt er maar een corner van. Want die wordt eigenlijk wel een beetje tureluus van die Palsen. Die dus op papier als linksachter start. Maar eigenlijk als een veredelde linksbuiten speelt. Corner komt Van Elm. Daar wordt gekopt. Boos zit erin. Die bal zit erin. En die raakt die bal nu als laatste? Want ik krijg toch sterk de indruk dat er weer een paar hoofden van Austria-Wien in de buurt waren. Maar we geven de goal aan Racht naar Clavan. Want die hing er ook tussen. Het zou zomaar kunnen dat Clavan die bal als laatste raakt. Maar we gaan eens kijken wie de goal maakt voor AZ. Dat dan toch lijkt te ontsnappen aan een nederlaag in de laatste minuut. Of is het toch die Wernbloem die meesprong? Ja, Wernbloem met de kruin. Met de kruin is het Wernbloem die tussen drie, vier ploegenoten en vijf van Austria-Wien omhoog komt en met het achterhoofd die bal er dan toch in komt. Wermloom krijgt de goal. Sorry, ik dacht even dat het klaar van was. Maar het is Wermbloom die daar in die melee van spelers boven iedereen uitkomt. En met zijn kruim die bal achterwaarts komt. En dan toch in de goal van Austria-Wien. Wat een ontsnapping van Azet. Wat een sensatie in de stopfase. Daar gaat Ben die gaat schieten van een meter of 25. bal wordt aangeraakt door Ortlegner en gaat over de achterlijn. En er komt dus weer een corner aan voor AZ. Met nog 6,5 minuut. 2-2, de nieuwe tussenstand. Hoe is het mogelijk deze avond in Alkmaar? Want eigenlijk een kwartier geleden gaf ik echt geen cent meer voor de Alkmaarse ploeg. En had ik toch echt geen idee dat ze terug zouden komen in deze wedstrijd. Maar karakter getoond, dat blijkt wel. ...komt die corner van uh, Marcellus in uh, dit geval. Nee, Ortiz die hem neemt vanaf de rechterkant. Al bal wordt weggekopt door uh, Austria Wien. En dan mag erin gegooid worden door Marcellus aan de rechterkant. Ter hoogte van het uh, strafschopgebied van Austria Wien met Ortiz samen. Maar Ortiz kopt de bal te hard terug naar de rechtsachter van uh, AZ. Gaat hij daar over de zijlijn en gaat uh, Marcoes Zutner uh, ingooien. Krijgt die bal ook terug, ramt hem vervolgens naar voren. Rond de middenlijn wordt hij opgevangen op de borst door uh, Clavan. En dan gaat hij terug naar uh, Moisander. Moisander met uh, de bal aan de voet. In de middencirkel kijken. Ja, diep spelen. Er staan er wel wat met lengte voor in. Wermblom verliest het kop nu wel van aanvoerder. Mark Reiter. En uiteindelijk mag nu Kleinweg aan de rechterkant. Dat is die rechtsachter. Geeft hem mee aan uh, de Corgon. De doelpunt te maken nog voor Austria Wien. Die komt er dan toch doorheen aan de rechterkant. Wil de paas geven. Vervolgens op Zutner aan de linkerkant. En daar zit Marcellus tussen. En dan kan AZ weer gelijk met de neus richting de Oostenrijkse goal. Elm loopt wat meters. Geeft hem vervolgens aan De Palsen. Palsen vanaf de linkerkant. Kan voorzet. Die gaat voor langs. Ja, daar had Benschop misschien wel zijn voet tegen de bal moeten zetten. Maar dat lukt hem niet. Ook Lewis was daar in de buurt nog om eventueel die afvallende bal opnieuw voor te zetten. Maar het gaat dan net allemaal te hard voor die twee aanvallers van AZ. Nog vijf minuten en de extra tijd. De sfeer is totaal veranderd in Alkmaar. Want het is 2-2. De sfeer is fantastisch in Odense. Voor die 2200 meegereisde supporters. Twente 4-1 voor tegen Odense en BK. Wiesla Krakau nog altijd 1-0 voor tegen Fulham. En we zitten in de slotfase. Nog 3,5 minuut. Twente lekker aan het freewheelen. Een beetje de bal rondspelen. Een beetje uh, ja, gewoon aan het spelen varen. Met uh, Charlie nu in balbezit. Die wordt uh, even door Seurensen uh, flink vastgepakt. Vrije trap voor FC Twente. Maar het is al lang in de pocket. Want Twente leidt door doelpunten van Brahma, Bayrami. Chudley en de Jong en een tegendoelpunt van Val met 4-1 tegen Odense. 2-2 in Alkmaar met nog 5,5 minuut en de extra tijd. AZ moet wel oppassen, want hij is nu alleen nog maar bezig met het maken van die derde. En ook al Wien denkt, ja, dit gaan we niet zomaar weggeven. We gaan toch nog even gas geven. Gooi wat kolen op het aanvallende vuur. En gaan ons toch met enige regelmaat melden op de helft van AZ. Zo, dat is een goede beweging, zeg. Aan de rechterkant voorzet. Daar is Barazit. Gaat hij schieten? Ja, hij gaat schieten. Maar hij schiet de bal naast de goal. Maar hij wordt nog wel aangeraakt door Dirk Marcellus. Die inzet dus van die uitspeler van Arsenal en van uh, Vitesse. Nu ...speler van uh, Austria Wien... En ...die dus zo succesvol was in de kwalificatie... ...met acht doelpunten in zes wedstrijden. Hij mag het trouwens uit, die uh, Hij wordt vervangen door Routier Roland Lins. Oostenrijkse Spits, oud-international ook. Die um, jaren in Portugal en in Turkije heeft uh, gespeeld. Nou, ziet is er inmiddels uit. Is over de achterlijn gestapt. Dat betekent dat Lins erin kan komen. Spits uh, die op zijn retour is, 34 jaar. En door uh, de coach nog wel eens wordt uh, verweten dat hij wat lui is. Nou, hij is inmiddels in uh, de punt van de aanval... ...gaan staan. Bardasiet is er dus uit. En er komt nog een corner aan die Junusovic gaat nemen vanaf de linkerkant van het veld. Legt de bal breed, kan er wellicht geschoten worden? Ja, er kan geschoten worden, maar het schot wordt geblokt dat de schot kwam van Florian Mader. AZ wil er dan uitkomen met Benschop, maar die bal is over de zijlijn gegaan. Die lange bal richting Benschop in de dugout van AZ, waar het even duurt voordat hij eruit is. En Suud nog nu, 3-4 meter over de middellijn, aan de linkerkant mag gaan ingooien. Louis Terwijl oppassen dat hij de bal, als hij hem wil veroveren, ook bij zich houdt. Dat lukt, kan hem zelfs geven aan. Mooi zander, Elm, Elm, pas op. Want er loopt iemand achter je, dat is die Joen. Hij staat nog op eigen helft in de as van het veld. Maar verplaatst met enige rust, die bal dan toch naar Palsen. Die gaat nog eens aan een rustje beginnen. Zo, die zet eventjes de vierde versnelling erop, Palsen. Voorzet, die vanaf de linkerkant dan geblokt wordt. Kunnen de Oostenrijkers een corner voorkomen? Dat kunnen ze, via Mark Reiter. bal gaat de lucht in, wordt teruggebracht door Ortiz. Dan weggewerkt uiteindelijk door Florian Klein. Maar wel over de zijlijn. AZ mag dus weer ingooien. Halverwege de helft van uh, Austria aan de linkerkant. Elm doet dat op Palsen. Die heeft een, uh, een conditie, zegt die Palsen. Met enige regelmaat shoutie van box naar box. Dat is ook een van de redenen waarom Esther Villa hem zo graag wil hebben. Moisander inmiddels in de middencirkel. Paas richting het opgebied. Wernbloem kop door. Maar de bal wordt uitverdedigd door uh, Austria Wien. Opgevangen door Moisander. Die dan een overtreding maakte op uh, June. En dat is uh, gezien door de scheidsrechter. En is er dus op in deze wedstrijd. Daar waarover overigens Austria razendsnel die vrije trap wil nemen. Dat gebeurt nu toch. Maar nu zijn er genoeg van AZ na dat balverlies toch weer in positie. Waardoor deze counter van uh, Austria niet heel gevaarlijk kan worden. Als je tenminste op blijft letten. Want hier is een schot van een meter of 25 van Slatko Junusovic. En die bal die zelt naast de goal van AZ. En Esteban heeft haast. Neemt razendsnel nu de doeltrap. En geeft de bal aan Ragnar Klavan. Klavan loopt wat meters. Dan stander. We zijn nog altijd halverwege de helft van AZ. Klavan dan weer aangespeeld. Nog voor de middelen. Aan de linkerkant. Gaat weer diep spelen. Opportunisme. Troef natuurlijk in de slotfase, Uit de door. Werbloom. Nee. Die bal die blijft hangen. Zeg. Gaat aan die twee voorbij. En dan staat Grunwolter net. Voordat er eventueel ingekopt kan worden door Werbloom. Heeft net die Oostenrijkse keeper die bal te pakken. Trapt hem uit. Richting de helft van Alkmaarders. Op het hoofd van Marcellus. En dan is het jammer dat Marcellus die bal niet in de ploeg kan houden... maar hem over de zijlijn komt. Want er is nu één ploeg die echt denkt van... we kunnen winnen hier vanavond. Na een 2-0 achterstand misschien wel een 3-2 overwinning wegslepen. Het zou een wereldprestatie zijn voor een elftal... dat vanavond recht niet heeft gespeeld naar de mogelijkheden... en eigenlijk teleurstellend heeft geacteerd... in deze wedstrijd tegen Austria-Wien. zander krijgt de bal van Marcellus. zander maakt meters, komt June tegen rond de middenlijn... paas keurig langs hem naar Elm. Die staat aan de andere kant van de middenlijn in de middencirkel. Elm kijkt nog eens wat om zich heen... Speelt weer naar Marcellus. Maar ja, die bal moet toch naar voren. Wil je gevaarlijk kunnen worden? Sander. vindt Ortiz in de as. Halverwege de helft van uh, Austria. Elm dan iets aan de rechterkant. En Elm tand dan zo lang dat er uiteindelijk een ingreep uh, kan komen van Florian Mader. Die uh, verovert de bal namens Austria-Wien. Maar bij Austria is het pijpje wel leeg. En die trapt die bal in één keer naar voren. Weer in de voeten van uh, Sander. Drie extra minuten als nog één keer die bal gaat. Richting dat strafsoepgebied van Austria. Waar Eltidoor een duel uitvecht. Man op man met uh, de linksachter Matthias. Maar die bal gaat over de achterlijn. En uh, Pascal Grunwald, die toch ook net als zijn ploegenoten lange tijd dacht een gewonnen wedstrijd uh, te spelen... moet uh, nu een doeltrap nemen. Neemt daar dan toch de tijd voor. En uh, gaat die bal nog één keer denk ik richting de helft van AZ spelen. We zitten in de extra tijd bij een 2-2 stand. Eend fase nog anderhalf minuut bij Odense FC Twente. 4-1 voor FC Twente met Bayerami in balbezit. Maar die... Kan de bal niet voor het doel geven. Een knappe overwinning hoor, van FC Twente op de ploeg. Die toch eerder dit uh, toernooi in de Champions League. Uh, bijvoorbeeld Panetti-Nuikos uitschakelde. Door een uh, 4-3 overwinning in Griekenland. En 1-1 uh, thuis. En ook nog 1-0 won van Villarreal. Uh, uh, uit met 3-0 verloor. En dus naar de uh, Europa League ging. Nog eentje in de aanval gaat uh, Odense. Maar het is allemaal uh, eigenlijk voor niets. Want het staat 4-1. Nog een uh, schot van ver. Dat gaat langs het doel van Michailov, die eh, weinig problemen heeft gekend. Want FC Twente speelde uitstekend, speelde zeer geconcentreerd. Kwam al snel op een 1-0 voorsprong. Na 13 minuten via Brama, na een mooi 1-2 met Luc de Jong... Het werd 2-0 door Bayerami. 3-0 door de teruggekeerde Chadli. En uh, 4-1 werd het uh, door Brahma. Nadat uh, Val nog uh, 3-1 had gescoord voor uh, Odense. We zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. En dan gaat uh, FC Twente in groep K. Uh, 4 aan de leiding. Want als ik kijk naar het andere scorebord. Is het 1-0 nog altijd voor Wiesla Krakau tegen Fulham. Eindstand gaat daar maar vanuit. 4-1 voor Twente tegen Odense. Zander moet het veld verlaten met... Twee keer geel. Hij kreeg in de eerste helft al geel. Maakt nu in een uitbraak van Austria-Wien een overtreding op Juzunovic. En krijgt weer geel van de strijdsrechter AZ. Dus in de laatste twee minuten bij een 2-2-stand nog even met de tien man. Terwijl uh, Juzunovic nu probeert nog een aanval op te zetten. Stuurt nog. Linkerkant. Lage voorzet. Esteban net niet. Nou ja, net wel eigenlijk. Met hulp van Clavan. Wel nog niet weg. Wordt opgevangen door Linka. Maar die krijgt hem niet richting de uit de az gebied Voorover door Ortiz. Die nu een counter gaat verzorgen met Eltidoor. Nee, het duurt allemaal te lang. Ortiz wacht op hulp en schept de bal dan vervolgens richting Palsen. Die in al zijn ijver een overtreding maakt. En ook een gele kaart krijgt voor die gemaakte overtreding. Elkt hij door, boos. Maar het begint allemaal bij Ortiz. Het duurt veel te lang voordat die bal gespeeld wordt. En dan uh, had de AZ misschien wel wat meer uit deze counter kunnen maken. Maar het uh, onthoudt dat Ortiz vervolgens uh, veroorzaakt. En de wat, ja, de veel landt de bal op Palsen. Zorgt ervoor dat de Deen wel in al zijn ijver nog uh, richting die bal wil gaan. En daar alles aan doet om aan de bal te komen. Maar een overtreding maakt op Florian Klein. En dat is natuurlijk gewoon Kasi voor Austria Wien, dat nu weer de nodige tijd kan pakken. Paulsen gaat dus nog even op de bom. En voor alle duidelijkheid, AZ dus in deze laatste seconde van de wedstrijd met 10 man. Vanwege die twee gele kaarten voor Moisander. Lange bal weer richting de AZ-helft. Nou, dan wordt er een overtreding gemaakt door uh, Austria Wien, door uh, Thomas Joen. De Tsjech nog één vrije trap. Esteban gaat hem nemen. Bal ligt 6 meter voor zijn eigen strafselgebied. Maar die vrije trap wordt niet meer genomen. Want tu door maakt een einde aan deze wedstrijd. Teleurstelling, omdat AZ dit thuisduel niet kan winnen. Maar als je kijkt naar de omstandigheid in de eerste helft, als je kijkt naar het wedstrijdverloop, mag AZ misschien wel de handen dichtknijpen dat het uiteindelijk toch nog na een 2-0 achterstand langzij komt bij Austria Wien. Twee eigen goals, dus in deze nou, een nogal koddige wedstrijd. Maar AZ heeft uh, ja, beneden de eigen mogelijkheden gespeeld en mag uh, blij zijn nogmaals dat het een punt overhoudt aan deze ontmoeting in de wetenschap, dat er uh, met 4-1 gewonnen is door Metanist Garnke heeft dat nu de nieuwe koploper gaat worden in deze pool. Oh. En AZ is dus uh, de nieuwe nummer 2 en uh, houdt dus 1 punt voorsprong op uh, Austria-Wien. Uh, Twente is afgelopen, Twente wint met 4-1. Mooie overwinning op Odense BK. Wiesla, Krakau, Fulham, die andere wedstrijd in uh, groep K. Daar staat het nog steeds 1-0 voor de polen, maar er is daar nog 10 minuten te spelen.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 Trash, yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. do the same Bruno Mars, Grenade. Nou, de eerste wedstrijd van de Nederlandse clubs zit erop in de Europa League vanavond. AZ sleet er nog een gelijkspel uit het vuur tegen Austria-Wien. Het werd 2-2 in Twente boekt er dus een mooie overwinning. Ik Denemarken de tegen Odense. Het werd 1-4. Zometeen, 5 over 9, speelt PSV. De derde wedstrijd in de Europa League. Tegenstander is Hapwell Tel Aviv in Israël. Bas Tichler gaat er naar kijken. Bas, goedenavond. Goedenavond. Hoe serieus neemt PSV deze wedstrijd? Ja, dat is altijd moeilijk, in te schatten. PSV, nou ja, precies, het gaat goed. Je wil dat het goed blijft gaan. Tegelijkertijd is dit normaal gesproken de zwakste broeder in de pool. Heeft ook in de eerste twee wedstrijden Tel Aviv geen punten gehaald. PSV, zoals je weet, een volle winst. Dus ja, nou ja, PSV weet in ieder geval één ding zeker, en dat is dat wanneer het deze wedstrijd ook in winst omzet, het al met anderhalf benen de volgende ronde staat. Te uh, zitten bij PSV, en misschien is dat ook wel een antwoord op je vraag... twee verrassingen in de opstelling. Uh, namelijk, Kevin Strootman speelt niet. Ik heb begrepen dat dat uh, echt is omdat hij rust krijgt. Natuurlijk alles, alles gespeeld heeft. Ook bij Oranje alles gespeeld heeft. En Fred Rutte heeft gezegd, nou ja, dan maar even een keer niet... En misschien is dat dus wel het beste antwoord op je vraag. Want dat zou dan betekenen dat PSV denkt... nou ja, zonder Strootman ja. en met Engelaar oh. lukt dat ook wel. Lasser, want Engelaar staat in de basis. En bij uh, PSV nog één wijziging in dat basiselftal. Maar dat vind ik, zat er eigenlijk al wel een paar weken aan te komen. Namelijk Jermaine Lens. Die zit op de bank, want die speelde niet zo goed. En Labiat, die eigenlijk continu inviel en dat wel naar behoren deed... staat in de basis vanavond. Uh, we kunnen dus niet zoveel verwachten van Tel Aviv. Zeg, hier hebben we allebei de beste de verloren. PSV, uh, ja, met een overwinning staan ze al bijna in de volgende ronde, of niet? Ja, nou, daar komt het wel ongeveer op neer. Ja, je, je kan niet na drie wedstrijden al zeker zijn van de nee. volgende ronde. Maar uh, het hangt ook af wat er bij Legia Warschau en Rapid Boekarest gebeurt vanavond. De andere wedstrijd in deze pool. Maar als je deze wint en je hebt 9 uit 3. Dan mag dat normaal gesproken geen problemen zijn. Zeker niet omdat je dan na drie wedstrijden ook al twee uitwedstrijden gespeeld hebt. En ja, ik zeg deze ploeg is normaal gesproken de zwakste van de groep. Dat moet je natuurlijk altijd maar afwachten. Ze staan wel bovenaan in de Israëlische competitie voor wat dat waard is. Sinds ja. afgelopen weekend uh, zijn ze Maccabi, de aardsrivaal, Maccabi Tel Aviv. Uit dezelfde stad dus voorbij. Uh, ze hebben ook nog vorig jaar in de Champions League gespeeld. Dus helemaal uitvlakken moet je ze ook niet. Ja, Daarvoor zijn ze namelijk landkampioen geworden. In de Champions League gespeeld uh, tegen Lyon, Schalke en Benfica. Nou, dat zijn dan wel vrij pittige tegenstanders. Maar thuis van Benfica hebben ze gewoon met 3-0 gewonnen. Dat was weliswaar toen het er niet echt meer om deed, maar toch. Thuis tegen Schalke, 0-0. En thuis van Lyon met 1-3 verloren. Kortom, je loopt er ook niet zomaar langs. Maar ik denk dat PSV, normaal gesproken zeker in de wetenschap, dat PSV de laatste jaren Europees slim en volwassen is geworden. Uh, dat zagen we ook in Boekarest. Was het toch vrij eenvoudig winnen uiteindelijk. Dat ze toch deze horde moeten kunnen nemen. Oké okay Bas, dankjewel. We horen je zo meteen, samen met Frank Wielard. Jullie doen verslag van Hapoel Televief tegen PSV. Ik heb nog wat uitslagen voor, voor u. az australië Wien werd dus 2-2. Malmo FF met Liss werd 1-4. Daardoor staat uh, metlist dus eerst in de pool voor AZ. Met 2,8-stand, derde is Austria, vierde is Malmo bijna uitgespeeld. Club Brugge, Birmingham City 1-1. Maribor Sporting Braga ook 1-1. Daardoor blijft Clubbrugge aan de lijn staan in die pool voor Birmingham City. Udinese, Atletico 2-0, staat Ren Celtic 1-1. En daardoor staat Udinese bovenaan voor Atletico en Ren En Celtic staat laatste in die pool. Larnaca tegen Schalke 04-05, twee doelpunten van Huntelaar. Maccabi Haifa tegen Seau Boekarest 5-0, ze kunnen wel degelijk voetballen daar. Schalke dus bovenaan, één puntje voor Maccabi. En als laatste Odense BK FC Twente 1-4 Wisla Krakau, Fulham staat nog steeds 1-0 wat is er even te spelen. Op 1. Vandaag maak ik een echte husky safari, te gek. Wat zou jij doen met één dag extra wintersportvakantie in Oostenrijk?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 Dit is Radio 1.